Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Short. Den Haag wijst drie locaties aan voor de opvang van asielzoekers en statushouders. De vluchtelingen die al een Nederlandse vluchtelingenstatus hebben. De grootste groep asielzoekers komt in een leegstaand kantoor. Het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Ronde rond het stadhuis bevestigen dat er op korte termijn noodopvang komt voor een groep van zo'n 500 tot 600 net aangekomen asielzoekers. Vanaf januari wordt het kantoorgebouw aan de Anna van Hannoverstraat omgebouwd tot een wooncomplex voor een nog onbekend aantal mensen met een vluchtelingenstatus. De twee grootste bierbrouwers ter wereld zijn het eens over een fusie. De afgelopen tijd liepen afspraken op niets uit, maar nu hebben AB InBev en Sepp Miller bekendgemaakt dat de bedrijven gaan fuseren. InBev biedt 95 miljard euro voor Sepp Miller. InBev is de grootste bierbrouwer ter wereld en eigenaar van onder meer Budweiser en Jupiler. Zuid-Afrikaanse Sepp Miller heeft onder meer de biermerken Grols en Peroni.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 Siert Bruins is 94 jaar geworden. Het weer vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Maar het blijft droog. Het wordt 9 à 10 graden. Morgen bewolkt en vooral in het noorden en westen soms wat regen. Het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS-short. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan 41 files, goed voor 195 kilometer. Files met de meeste vertraging staan op de A1 richting Amsterdam... tussen Laren en Kloopend muidenberg 9 kilometer. A4 richting Amsterdam, daar staat 8 kilometer... tussen Zoetewoudendorp en Roelevaarnsveen. A6 Lelystad richting Muiden, voor het Kloopend muidenberg 6. A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Badhoevedorp en Kloopend Rotterpolderplein 5 kilometer door een uitgebrande auto. Er is één reis ook dicht op de Rijban richting Amstelveen staat tussen Kroop en Vels en Badhoevendorp, 10 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zevenhuis en Voorburg, 13 kilometer. A28 in de richting Utrecht tussen Leusden en de Uithof, 15 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Daar zijn twee rijstoken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En alles omlijst met plezierige muziek voor de zondagmiddag. Deze zonnige, koude zondagmiddag. De eerste echte herderslag, hè? We gaan een aantal jaar terug in de tijd met Rihanna Diamonds is hier. Zijn right like a diamond. Zijn right like a diamond.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 And I don't want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 Vijf minuten voor half vier. We gaan even wat sportnieuws met je doornemen. De volleyballers van Liebkurges hebben op overtuigende wijze de Supercup veroverd. In Doetinchem werd landskampioen en bekerwinnaar Landsteden met duidelijke cijfers geklopt. 25-16, 25-17 en 25-19. In Nederland en bij Ligurgus. teruggekeerde Wietse Koistra... ziet dat zijn ploeg goed aan het seizoen is begonnen met het veroveren van de Supercop. Een landstede, dat de laatste drie Supercups had weten te veroveren... was vorig seizoen. Zowel in de finale van de play-offs... als in de bekenfinale te sterk voor Lycurgus. Maar dit keer had de Zwolse ploeg... die nogal wat geblesseerde spelers miste... vooral in de eerste sets niets in te brengen tegen de Groningers. In de derde set nam een Landstede nog wel een 10-7 voorsprong... maar het uitstekende, blokkende Lycurgus...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 Deriba Roby en de Keniaan Mark Kipto over de streep. Tjebukut dook met zijn winnende tijd... ruim onder zijn persoonlijke toptrijd van 2 8, 0, Die tijd liep hij dit jaar in de marathon van Hamburg... waar hij als derde finishte. Goed, tot zover is Sport News bij Zandvoort op zondag.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 Antwoord. En jij bent erbij. ZFM. I'm not sure of.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 you'll see Venus and Serena in the Wimbledon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 Ga de uitdaging aan en doe mee. Men kan zich inschrijven bij de dat is Trantpavillon 18 in Zandvoort. Of per e-mail Garnaal Zandvoort. En Garnaal schrijf je met AE. Garnaal, dus, zandvoort.gmail.com. En vermeld mij naam, e-mail en telefoonnummer. En je kan ook op de Facebookpagina van Vrienden van de Garnaal Zandvoort. dat is gewoon De Garnaal.zandvoort. En Garnaal dus met AE. Dus G-A-R-A-N-A-E-A. e